5 uur. Boekraat met het NOS Journaal. In Japan worden tienduizenden mensen geëvacueerd nadat door extreme regenval rivieren buiten hun oevers waren getreden. Ook zijn er aardverschuivingen en is een brug weggespoeld. Op sommige plekken viel in een uur meer dan 100 mm regen. De autoriteiten in het zuidwesten van Japan hebben zo'n 75.000 inwoners gevraagd om hun huis te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken. Vorig jaar is in Nederland voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, schrijft de financiële opsporingsdienst FIU in zijn jaarrapport. In totaal waren er in 2019 zo'n 39.000 verdachte transacties. In de meeste gevallen ging het daarbij om vormen van witwassen of terrorismefinanciering. De FIU heeft alle verdachte transacties gemeld aan de opsporings, inlichtingen en veiligheidsdiensten. De geslachtsaanduiding verdwijnt over een paar jaar van identiteitskaarten, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Van Engelshoven wil onnodige seksenregistratie zoveel mogelijk beperken. De geslachtsaanduiding wordt per 2024 of 2025 geschrapt... omdat de identiteitskaarten dan sowieso zouden veranderen. In paspoorten blijft man, vrouw of x wel staan vanwege Europese regelgeving. Chinese beïnvloeding in het hoger onderwijs in Nederland... leidt tot de aantasting van academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Klingendaal. Alle Nederlandse universiteiten werken samen met China en met Chinese kennisinstellingen. De meeste onderzoekers die met of in China werken... doen aan een vorm van zelfcensuur, stelt Klingendaal. Het weer. Op veel plekken regent het en het is een graad of 15... Langs de Westkust komen zware windstoten voor. De komende dag ook regen en harde wind. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht lights come on at the end of the party party over lights come on i'm low now i'm like <laughs>